Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is met succes een compleet viaduct op zijn plek gezet... van 120 meter lang en 15 meter breed. Volgens de bouwers was het een ingewikkelde technische operatie... die in Nederland pas één keer eerder is vertoond. Het gewaarte van 1500 kubieke meter beton... werd met computergestuurde voertuigen 50 meter verplaatst naar zijn definitieve plek. Vanaf februari volgend jaar kan het verkeer tussen Maastricht en Eindhoven... voor het eerst de nieuwe weg gebruiken. Het CDA heeft de verkiezingsnederlaag geheel aan zichzelf te wijten, zegt de commissie die onderzoek deed naar het stemmerverlies. De partij heeft een flets en verdeeld imago, zei burgemeester Rombaus van Den Bos, die de commissie leidde. Hij vertelde het CDA-congres in Rotterdam dat het verlies te wijten is aan de drie O's, onenigheid, onbekendheid en onduidelijkheid. Enkele uren nadat de orkaan Sandy was afgezwakt tot een tropische storm is het toch weer aangezwollen tot orkaankracht. Het Amerikaanse National Hurricane Center kwalificeert Sandy daarom nu toch weer als orkaan. Sandy gaat gepaard met windsnelheden tot 120 km per uur. Daarmee is het een orkaan van de eerste categorie. Waarschijnlijk zal Sandy begin volgende week aan land komen, maar waar precies is nog niet duidelijk. De orkaan heeft in het Caribisch gebied... een spoor van vernielingen aangericht, vooral in Cuba en Haiti. Zeker veertig mensen zijn daar om het leven gekomen. In Dresden is de Duitse avant-garde-componist Hans-Werner Henze overleden. Dat heeft zijn muziekuitgever Scott Music bekendgemaakt. Henze componeerde een breed scala aan muziekwerken. Zo heeft hij opera's, kamermuziek en tien symfonieën op zijn naam staan... en componeerde die ook voor ballet en theater... En ze wordt tot de top 10 van hedendaagse componisten gerekend. Daarnaast was hij ook een belangrijk muziekpedagoog. Hans-Werner Hensen was 86 jaar. Het weer. In de kustgebieden een paar buien, elders overwegend droog en ook nog wat zon. En ook morgen vrij zonnig en droog. Dit was het NOS-journaal. Nou, we hebben verkeersinformatie: files op de A1 richting Amsterdam bij knopend Maardenberg, twee kilometer. Bij de werkzaamheden op de A7 van Zaandam naar Horen bij Avenhoorn 6 kilometer. En de andere kant op richting Zaandam bij Weidewormer 2 kilometer. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks... zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd.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 Oostenrijk, uitpakken en meer beleven. Kom naar Gastijn voor een heerlijke ski- en thermevakantie. Live erbij in Ski Amadee. Kijk op austria.info. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit... Welkom, wij zitten in de carré in de Amstel-foyer, in het zonnetje heerlijk. Ik zit met twee gasten aan tafel, Giep Haaghoort. Met hem ga ik straks praten over welke stad of gebied in Nederland... in 2018 culturele hoofdstad van Europa moet worden. Er zijn een aantal uh, steden is in de race, dus dat wordt heel spannend. En ze mogen zich allemaal straks even bij ons presenteren. Uh, ook aan tafel bij de Paris, die um, een drietal buitenlandse boeken heeft ge gelezen. Ja, ze leest er wel meer, maar ze gaat er drie bespreken. Maar je had nu de, de biografie van Joop van der Ende. Het is een gewild object, Kiek van der Vier had het er net ook al had het nou ook ja, al uh, Het ziet er lekker uit. Hier ben je bent toch nieuwsgierig. En het, nou ja, Henk schrijft het natuurlijk goed. Ja. Maar ja, het leest, lekker. Het le le leest nu al lekker. Ja, is het al een boek, Griep wat je ook zou willen lezen? Of? Ja, ik ben er ook al in gedoken, want je bent natuurlijk benieuwd... Uh, ik heb een keer een voorvalletje gehad. Een akkefietje? Een uh, akkefietje, toen ik vakbondsmedewerker was... en de belangen van de dansers behartigde. En die durfde dan niet tegen Joop van der Ende te zeggen... dat ze naar de vakbond gingen. Oui. Uh, dat kleine voorvalletje, dat vergeet je eigenlijk niet ja. natuurlijk... Heb je al gekeken erin staat? Staat het erin of? staat? Het no staat nog niet, ik, maar ik ga het nog een keer checken... want ik heb hem net gehad. Nou, hij van Gelder zei van de week... Met de presentatie van de biografie al van... ja, ik heb niet en alles erin kunnen vermelden. Dus misschien dat je er. Nee, niet maar buiten ik ben de boot wel blij dat het er ligt. Want Joop van Den is een groot cultureel mm. ondernemer. En dat is mijn vakgebied. En dit soort bronnen zijn essentieel. om je eigen vakgebied verder tot ontwikkeling te brengen. Dus ja. ik ben er wel heel blij mee. Goed. We hebben het straks over culturele hoofdsteden. en over buitenlandse literatuur. Maar we gaan eerst sterren tellen. met de hoofdredacteur van de theaterkrant, Constant Meijers. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. Deze week een verrassende top 5 van uh, theatervoorstellingen in ons land. En uh, hij is verrassend omdat er op elke plaats een voorstelling staat uit een ander genre. Er staat toneel in, dans, jeugdtheater, een majesteitelijke kleine zaalvoorstelling en een musical. Op vijf. Op vijf staat Hema the Musical. Een heel wonderlijke uh, gebeurtenis. Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de Hema. We kunnen ons er iets bij voorstellen. We hebben foto's gezien van uh, actrices in een tompoes. Maar wat is nou het rare van die voorstelling? Die heeft één ster gekregen, maar hij heeft ook vier sterren gekregen. Hij heeft ook twee en drie sterren gekregen. Nou, dat komt bijna nooit voor. Dat betekent dus dat uh, de critici aan de ene kant het helemaal niks vinden... En aan de andere kant, de, de criticus van de theaterkrant zegt... dit is de musical hit van het seizoen. De criticus die één ster geeft, Raymond van der Booggaat van NRC Handelsblad... die heeft geschreven... bij een bedenkelijke reclameuiting als deze... zou het beter zijn als het warehuis De Hema de toeschouwer betaalde. Op vier... Op vier hebben we Farah Diba. Een kleine zaalvoorstelling in de toneelschuur in Haarlem. Geschreven en geregisseerd door Kees Hoorda. Wat is nou bijzonder hier. Uh, Lis Snowink speelt Farah Diba. En Lis Snowink speelt bijna nooit in een gesubsidieerde circuit. Laat staan in een kleine zaalvoorstelling. Voorstelling. En Lis Snowink doet dat fantastisch. Die is natuurlijk van huis uit al een beetje van adel. En zij speelt Farah Diba werkelijk als een soevereine vorstin. Ook al verkeert ze in ballingschap. En de, en de journalisten die zich al zodanig heeft uitgegeven, maar haar eigenlijk wil doden... die krijgt geen voet aan de grond. Hier geeft bijvoorbeeld uh, de NRC Handelsblad de meeste sterren. Namelijk vier sterren. En wat schrijft dan uh, de recensent? Maar dat is iemand die uh, uh, uit het land zelf komt, uit uh, Iran... De scène waarin Faradiba het graf van de Shah bezoekt... vormt een hartverscheurend hoogtepunt. Heel mooi wordt hier haar persoonlijke tragiek... verweven met politiek en de geschiedenis van Iran. Ik moest zelfs een traantje wegpinken. Op drie? Op drie staat een voorstelling uit uh, het Jeugdtheater. Het Jeugdtheater was afgelopen week natuurlijk zeer veel bezocht... omdat we herfstvakantie hadden. En een van de voorstellingen die het heel goed heeft gedaan... is Koning van Katoren... Uh, dat is heel uh, bekend, want dat is een boek van Jan Terlou. Dat is ook heel vaak opnieuw uitgebracht en uh, al eerder uh, uitgebracht op het toneel. Maar nu is er een musicalversie van gebracht. Daar zijn ook allerlei verschillende waarderingen aangegeven. Hier weer NRC Handelsblad met vier sterren. Maar laat ik even de Telegraaf noemen, ook met vier sterren. In zijn geheel is Koning van Katoren een levendige creatieve voorstelling... die volvaart het boek van Terlouw alle eer aandoet. Er gaat tenslotte niets boven de kracht van de verbeelding. Op twee. Op twee natuurlijk een balletvoorstelling van het Nationale Ballet. Een nationaal en internationaal fantastisch gezelschap. Dat heeft nu zeg maar, een Spaanse avond samengesteld. Op basis van drie choreografieën die Spaanse elementen hebben. Carmen, Paquita en Bolero. Ik heb natuurlijk al Bolero van Ravel... Pakita, dat komt van uh, Peti Pa, een hele legendarische Russische choreograaf. Heeft ook een nieuwe uitvoering gekregen met Matthew Golding. Die laatste Zwaan heeft gewonnen als beste danser van Nederland. En zijn vriendin Anna Tsikankova. En dan als derde stuk uh, Carmen, ja, Carmen. Bizets origineel, een choreografie van Ted Bransen, De choreograaf van het Nationale Ballet. Ook heel goed besproken natuurlijk. dan zou die niet op de tweede plaats staan? Allemaal drie, vier sterren recensies. Zal ik... Uh, Trouw, trouw, vier sterren. In Beaujean's handen is Paquita een elegant, tot leven gewekte ballet-encyclopedie geworden. Want de academische hoogstandjes komen de een na de ander in alle luister voorbij. En op één. Een... Een voorstelling die vorige week zaterdag in première is gegaan in Arnhem... bij toneelgroep Oostpool. En nu al op de eerste plaats staat, want die heeft de meeste sterren gekregen. En is ook in de meeste kranten, vrijwel alle kranten, uitstekend besproken. Het is tramlijnbegeerte of 'tramlijnbegeerte', A streetcar name, desire... Het legendarische stuk van Tennessee Williams. Nu opnieuw gemaakt in de regie van Marcus Arzini... en met in de hoofdrol als Blanche Dubois Maria Kraakman. Een fantastische actrice. Zij krijgt ook enorm fijn tegenspel van Dragan Bakema. Ook in het echte leven haar vriend. En uh, deze voorstelling heeft... Ja, vier sterren Telegraaf, drie sterren Volkskrant... drie sterren NRC Handelsblad, drie sterren Trouw. Nou ja, dat is een voorstelling waar we niet onderuit kunnen. Ik neem een citaat uit de Telegraaf, want die gaf de meeste sterren. Blanche is zo'n rol waar actrices graag hun tanden in zetten... en actrice Maria Kraakman doet dat in volle glorie. In haar handen wordt het personage van de behaagzieke... manipulatieve borderliner die emotioneel alle hoeken van het toneel ziet. En dat was de sterrenlijst, samengesteld door Constant Meijers... hoofdredacteur van TM, het blad voor theatermakers... en van de website De Theaterkrant. En daar kunt u de recensies ook teruglezen, theaterkrant.nl. En alle voorstellingen die zijn besproken... zijn voorlopig ook nog in de theaters te zien. Live muziek dan in opium. Gerhard Durft schreef de Telegraaf over zijn debuutalbum Sprawlers En daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten... als hij in elf nummers het verschil tussen dag en nacht verkent. Nog net in zomertijd, hier is Gerhard. Set up Michael like Wolf van Gerhard was dat. U weet het, u kunt uh, twitteren naar dit programma uh, Opium Afro. Gerhard twittert ook. At Music. Wat een mooie dag is het vandaag. schreef hij twee uur geleden. Ik geniet van het proces in de natuur dat zich opmaakt voor de aankomende winter. Eigenlijk is de herfst een omgekeerde lente. Mooi. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, ja. Dat is voor jou toch, of niet? Ja, dat is voor mij ja, ja. ja. ook. Ik dacht: ja, misschien is het een andere Gerard. Is, dat, ik... is dat een tweet of is dat, dat een tweet? Ja, is dat een lange tweet? Een, een haiku, als het ware. Nou ja, iets dergelijks. Maar uh, uh, is je muziek ook zo, zo filosofisch van aard? Of, uh? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, ja, ook denk ik misschien. Ja. Is het streven misschien om filosofisch nou, de, te zijn? Ja. Nou, niet het streven, maar de teksten gaan verschillen niet van de tweet. Of, uh... Nee. In de liedjes. Nee. nee. nee. Je, je bent hier regelmatig op radio en televisie. Maar in Brazilië schijn je echt een god, uh, grootheid te zijn. Is dat nou, zo? Ja, dat, dat valt wel mee, maar ik kom wel heel uh, vaak per dag voorbij op de radio. Daar. Hoe, hoe komt dat zo? Ja, mijn voornaam Gerhard, met DTNA in het midden, is daar een veel voorkomende achternaam. En als je dan typt Gerhard Muziek. Dan die DJ vond mij en die was inst, dat was Instant Liefde. En uh, sindsdien sta ik op de playlist al uh, bijna een jaar inmiddels al. Dus ja. in, in, in, ben je dan ook uh, daar naartoe gegaan? Daar dus zijn we nu mee, mee bezig. Ja, ja, ja, ja, ja, we hebben daar nu iemand die langs de stations nog, nog meer gaat. En uh, de, de festivals worden al geboekt. Dus die, die, presenteert, die representeert ons daar. Ja, dus eigenlijk, die kan Nederlands en Portugees. Eigen promotie is helemaal niet nodig. Het gaat vanzelf bijna. Ja, het, het gaat in Brazilië makker <laughs> dan in Nederland. <laughs> ja, <maar het> <laughs> ongelooflijk? in Nederland is het, is het lastiger dus. Hoe komt dat? Ja, ja, week, ja alle, alles wat exotisch is, is interessanter. Kijk al, al uh, ja, nou, het eigen land van, ja, ja, zo Nederland, weet je wel. Dat is toch weer anders. En nou, ja. voor die Brazilianen ben ik exotisch, weet je wel. West-Europa, wel spannend. Ja, blauwe, blauwe. ja. ja. ja, ja, dus... ja wij zitten inderdaad een Braziliaan op de, op de top uh, van, van de, de lijst in de zomer. In ieder geval was een zomerhit, was ja. van een Braziliaan. Dus zo ja, precies. Dus die, ja. er is een soort, ja, maar zo gaat dat wat vreemd is, is spannender dan wat je ook kent. Ja, ja. Dus, uh, um, de schreeuw om cultuur hadden we in het najaar. Vorig jaar was het er, als ik me niet vergis. Twee jaar geleden ja, al bijna weer. Jaar, ja. jij, jij hebt toen als tegenactie fluisteren voor cultuur. Want je, je was dat, met het schreeuw was je het niet zo eens, geloof ik. Uh, nee, ik was het daar niet mee eens. Het was niet echt een tegenactie. Het heette fluistermooie dingen. En uh, ik sprak heel veel collega's... en ook gewoon uh, muziek en cultuur- en kunstliefhebbers... die zeiden van ja, ik kan me niet vinden in dat geschreeuw. Het komt heel verwend over. En waarom zou je schreeuwen? Terwijl kunst juist heel fijnzinnig is... en gevoelens ver, ver, vertolkt... Hmm. Um, ik snapte de woede wel, want het is echt, ik vond het ook hè, tergend uh, naar. Um, maar ik, wilde gewoon, ik had zoiets van, als je wilt laten zien wat kunst vermag, dan kun je het beter naar de mensen brengen gewoon laten zien wat het is. Dus, dus stop een gedicht in iemands voordeur, ja. uh, zet een schilderij bij iemand voor de deur... bel aan en loop weg, ja. want dan weten ja. mensen tenminste wat het is. Ja. En nu zagen ze mensen op marktpleinen schreeuwen om meer geld. Ja, dat wekt, zal bij mij ook aversie opwerken. Dat, dat weet ik niet. Giepen een goed alternatief? Nou, ik, ik vind, eh, wat je net zei, er was een grote woede. Mm. Hè? En dat dan ja. iedereen op zijn manier en met zijn voorkeuren daar mooi. uiting aan geeft. Ja. Maar ik zou het heel erg gevonden hebben uh, als er geen woede zou zijn... over de ingrepen in cultuur. En gelukkig zien we nu toch weer uh, wat een ander klimaat ontstaan. Ja, gelukkig. Ja. Uh, uh, ik heb een klein beetje geschreeuwd, heel zachtjes, maar wel geschreeuwd. En anderen weer harder. En weer andere gedichten geschreven. En weer andere muziek gemaakt. Ja. En zo hoorde Woedend, het. Woedend fluisteren kan ook. Gerard, dankjewel dat je er bent, op 31 oktober speel je in Simplon in Groningen. En je geeft ook een huiskamerconcert in Rotterdam en Dordrecht. Meer informatie op uh, gerardmusic.com. Dankjewel. Oké, okay, jij bedankt. Ja, straks meer. Um, welke Nederlandse stad wordt naast Valletta uh, op Malta... de Europese culturele hoofdstad van 2018? Er zijn vijf deelnemers die voor aanstaande woensdag... hun bidboek of pleitnotaar moeten hebben ingediend. Uh, Leeuwarden, Utrecht, Den Haag, Maastricht en Brabantstad... Ja, Brabantstad. zijn de dikke boekwerken vol cijfers, analyses en onderbouwingen. Uh, en, nou, Dat doen wij in Opium uh, anders. Wij geven iedere deelnemer gewoon een half minuut zintijd... met de boodschap Stem op mij. In willekeurige, willekeurige volgorde te beginnen bij Den Haag. U hoort uh, artistiek leider van de Appel, Ousgeydanus. De zee, de wijken en het binnenhof. De meer dan 140 nationaliteiten. Het meisje met de parel, parkpop en het paard. De geur van Indië, het danstheater... ...Vredespaleis en Underground. Dat alles is een fractie van wat onze stad te bieden heeft. Maar Den Haag wil meer. Als stad van vrede en recht biedt het een podium aan iedereen in Europa... ...die zijn stem wil laten horen, zijn recht wil halen of zijn verhaal vertellen wil. Kunst en culturele diversiteit leiden tot grensoverschrijdend denken en oordelen... ...en dragen daarmee bij aan vreedzaamheid en tolerantie. Als stad zonder muren en vrijplaats voor grenzeloos denken... willen we dat graag met u delen. Ja, artistiek directeur dus van Den Haag culturele hoofdstad Aus Grijdanus. Den Haag benadrukte dus de internationale allure. Daarna Brabantstad, bestaande uit Eindhoven, Breda, Den Bosch, Helmond en Tilburg. Voormalig concertgebouwdirecteur Martijn Sanders, die trekt daar de kar. Wij maken van Eindhoven en van Brabant een culturele proeftuin. En dat betekent dat wij met kunstenaars, met amateurs, met wetenschappers... Met hoogleraren, dus samen een laboratorium ontwikkelen waar de nieuwe cultuur gaat ontstaan. En het woord samen is een kenmerk van onze hele culturele hoofdstadcampagne. Een inclusieve campagne, die niet alleen Brabant, maar ook Nederland en Europa gaat voorzien van hele nieuwe culturele invulling. Cultuur moet terug naar het centrum van de samenleving en dat bereiken wij met Eindhoven-Brabant, culturele hoofdstad. 2018. Martijn Sanders was dat. Brabant benadrukt dus de wisselwerking tussen cultuur en innovatie. Dan Utrecht. Peter de Haan die begint met een motto. Trust your future, create your city. En onze boodschap is duidelijk. Kijk voorbij de economische crisis. Heb vertrouwen in jezelf, in de anderen, in je stad, in Europa. Bouw samen met anderen aan jouw stad van de toekomst. Met cultuur in het middelpunt. Want dat zit Utrecht in de genen. Een jonge bevolking, een rijke geschiedenis, een sterke culturele basis, waarin ook bedrijven, onderwijs en de wijken een vaste plek hebben. Een keur aan hoger onderwijsinstellingen en een groeiende creatieve sector. De combinatie van deze troeven vormt het culturele programma dat Utrecht in 2018 wil neerzetten. voor alle Utrechters en internationale bezoekers. Utrecht legt dus de focus op zijn jonge bevolking, onderwijs, historisch karakter. Dan Leeuwarden, de kleinste deelnemer. Wat zegt Harmen van der Hoek? Wij willen cultuur gebruiken om op een nieuwe en open manier naar onszelf en de wereld om ons heen te kijken. Waarin een traditioneel gesloten houding in Friesland plaats gaat maken voor een blik naar buiten. Leeuwarden onderscheidt zich door een brede definitie van cultuur. Waarbij ook ecologie, water en samenwerken als een rode draad door het programma lopen. Dat programma streeft naar drie zaken. Een duurzame culturele en ecologische toekomst in Europa. Met een gezonde relatie tussen stad en platteland. En waarin culturele diversiteit in Europa als een kracht wordt gezien. Juist nu, in een tijd waarin deze drie zaken onder grote druk staan om ons heen. En zoals wij in 48 uur, als het vriest, 1 miljoen mensen op de been kunnen krijgen van een straatwedstrijd. zullen wij de komende zes jaar heel Europa laten zien waar deze regio nog meer toe in staat is. Ja, het gaat weer over de 11 steden toch, Leeuwarden, dus met het water en de natuur en de duurzaamheid. Tot slot voor Maastricht, Huub Smeets. In de eerste plaats hebben we met 13 partners uit drie landen. Die uh, eigenlijk een proeftuin van Europa zijn. En ons centrale thema, Europa herontdekt, is een sterk punt, is een nieuwe kans voor het verloren culturele verdrag van Maastricht uit 92. Dat verdrag waar de euro geboren werd en waar natuurlijk wij nobles bliezen als Maastricht met de, de euro in crisis, waar wij nieuwe kansen voor Europa menen aan te reiken. Via de weg van de cultuur, waar het hart van is. In een speaking in tongues, we spreken vele talen en toch verstaan we elkaar. Kort en goed, een stevige bieding. We zijn er klaar voor en we verheugen ons op de wedstrijd. Huub voor Maastricht. Maastricht grijpt dus terug op het uh, verdrag van Maastricht. De geboorte van de euro. Uh, ik praat verder met uh, Giep Hagort. Het is trouwens grappig dat Giep Hagort en uh, Liedweide Parie hebben hier mee zitten schrijven. Of uh, ben je al met je literaire recensie bezig, Liederweide? Nee, oh, nou, waar, waar ik heel erg op let is... Uh, wat zeggen ze en hoe zeggen ze het? Ja? En uh, als je het zo moet doen, dan moet je eigenlijk zeggen... dat Den Haag de beste pitch heeft. Want uh, uh, Oud Scheidades heeft absoluut... Uh, het, duidelijkst, het helderst gesproken. Een goede boodschap, rustig opgebouwd. En daar vind ik altijd frappant. En daarom schrijf ik altijd mee, omdat ik dan meer op de inhoud let dan op hoe het gebracht wordt. Ja, Griep Haagort. Uh, uh, Overigens, we hadden ja? net al een discussie hoor. Dus Vertel. zo duidelijk is het. Al nou, we, we waren het eens, maar dat mag je niet laten merken, zeker. We waren het stiekem al eens. Maar ja, dat verklappen we pas later. Griep Haagord, hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit van Utrecht. Dat moeten we even onthouden. En aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Want u heeft ook een essay geschreven waarom Utrecht de culturele hoofdstad zou uh, moeten worden. Dus eigenlijk zit u een beetje hier met twee petten op. Maar even als we dat even loslaten. Wat vindt u van deze pietjes? Ja, mijn collega zegt, zeg nou uitdrukkelijk dat je de Utrechtse pet afzet. En nu ja. gebruik je weer dat woord. Nee, hij ligt op tafel. Heel heel goed. Goed. Uh, de vraag was? Nou ja, wat u van deze pietjes vindt, als u het die, zo hoort. Ja, ik, ik heb natuurlijk ook me verdiept in, in, in de bitbooks en zo. En dan heb ik wat minder op de taal gelet. Ja, uh, maar ik maar wat ik, waar ik wel bij alle vijf complimenten geef... is dat ze wel een eigen invalshoek kiezen. Uh, we kennen uit het verleden dat culturele hoofdstad... en het is belangrijk. Een dialoog. En ja, ja, je krijgt eigenlijk toch wel wat vage verhalen. Ja. En dat vind ik heel knap van de vijf steden. Mm. Je kan het ermee eens zijn of niet. Maar ze hebben allemaal een eigen signatuur. En u dat vind ik wel heel uh, erg belangrijk. U zegt al zo dat het zo belangrijk is. Amsterdam was het in 87, Rotterdam 2001. Uh, wat, wat, wat, wat levert het op? Waarom is het zo belangrijk? Nou, daar is ook onderzoek naar gedaan. En elke euro die erin gestoken wordt, komt uh, drie keer terug. Mm. Uh, vier keer, vijf keer afhankelijk van hoeveel je er dan in stond. Uh, dus dat, dat kan niet de discussie zijn. Wat Goed, de discussie toch is dat de eigen bevolking... of de eigen culturele sector in een stad... het toch een beetje veel geld vindt om naar zo'n project te gaan. Terwijl ze misschien net gehoord hebben, zoals in Utrecht en in andere steden... van mijn muziekgroep heeft geen, ge ja, geen subsidie ja, meer. Ja, ja precies. Het neem Den Haag. Er wordt uh, de druk gesneden in de muzieklessen uh, in het koorhuis, In Utrecht krijgen sommige theatergroepen geen, geen geld meer. Uh, zoals het Barreland in Leeuwarden ging cultureel centrum eh, Parnas dicht. Nou ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja. Dus het is een kwestie van... Ja, in bij Den Haag is er nog een... Ik vind het wel mooi dat het ook even in evenwicht ja. komt nu. Want in Den Haag hebben we nog een extra probleem. Daar is een discussie ontstaan, en volgens de website massaal... maar ja, 2000 mensen hebben zich geuit... over het bouwen van het nieuwe ja, cultuurpaleis. Uh, uh, cultuurpaleis. Ja. En als een stad niet iets kan gebruiken... dan is het wel rumoer nu Aha. over de culturele situatie. Want dus dat we het hebben het korenhuis je, hebben we daar in de stad. Dat net voor je, je bid. Ja, want als je in je bid zegt van... denk erom, cultuureducatie is belangrijk... en je aan de andere kant stop je de subsidiëring van je cultuurhuis, cultuureducatiehuis, uh -huh. de korenhuis... Ja. dan is dat wel... Een opvallend verschijnsel. En... Dus Den Haag kan het shaken nu ook? Nee, nee, nee. Ik, heb, uh, uh, uh, ik maak deze kanttekening erbij. Want het is wel heel interessant dat ze de Europese kaart speelt... Van... Uh, uh, letterlijk vrede en recht. Uh, ja, wat ja 100, mij betreft, 140 nog nationaliteiten. Keer, ja, ja. Nog nadrukkelijker kunnen zeggen vrede, recht en cultuur. In mm -hmm. het nieuwe Europa. Dat Europa hebben ze ook een keer genoemd. En dat hoorde je bij de andere steden wat minder. En zo krijg je het spannende verschijnsel. Je kan een goed verhaal hebben. Maar als je het in de dagelijkse praktijk voor de burgers niet waarmaakt... omdat er gedoe is, mm -hmm. dan heb je het moeilijk. Ja. Maar Waarom wijst uh, OCW of de overheid niet gewoon een stad aan? Is dat niet veel eenvoudiger? Nee, er is een competitie. Al, al heel lang. Het kost allemaal heel veel geld, hè? Zo'n bitboek kost ook geld. Ja, maar ik heb de commentaar ook gelezen van... het is allemaal weggegooid geld als je het niet wordt. Ja. Maar neem nou Leeuwarden. Hè? Voor mij is Leeuwarden echt een heel interessant verschijnsel. Ik, ik denk dat het een beetje de underdog ook is. Hè? De, ze zeggen ook... Trouwens, van, het gaat het niet om de cultuur... Ja. alleen maar om de cultuur en die verbinding met anderen. Maar het, ze presteren het wel om op Europees niveau... ondanks dat het in de Nederlandse competitie is... op Europees niveau mee te doen, dat is een ongelooflijke belangrijke investering voor de stad. En niet alleen de stad, want de provincie staat daar ook achter. En de Friese steden hebben zich ook akkoord verklaard. Ja. Dus ik, ik ben niet zo van, van de groep van het is allemaal zonde van het geld... en het levert allemaal niks op. Nee, dat is niet waar. Onderzoek maakt duidelijk, het levert wat op. En het versterkt de stad zonder meer als je er al meedoet. Ja. Een congekwaad, je zit jezelf te herijken cultureel eigenlijk. Je geeft ja, ja. jezelf weer een soort uh, agenda misschien ook. Ja, herijken. De eigen uh, bevolking bedoel je. Nou ja, kijk, als je moet formuleren waar je voor wilt gaan... voor culturele hoofdstad... kan nooit kwaad om daar eens in zoveel jaren over na te denken, toch? Ja, ja. ja dat, dat, dat zie je in verschillende steden. Uh, en dat gaat niet altijd gemakkelijk. Maar dat ze wel naar, soms naar hun roots gaan... soms naar de perspectieven ja, kijken. Ja. Maar in ieder geval moeten ze een verhaal hebben. Ja, en, en dat is niet gebruikelijk ja, altijd. Ja, uh, volgend jaar augustus, dan weten we welke Nederlandse stad... naast Malta, Europese culturele hoofdstad van het jaar 2018 wordt. Even heel kort, wie wordt het, denk, denkt u? Uh, dat, moet heel, dat kan niet heel kort, want dan doe je geen recht. Maar op nee. de eerste, eer, gedeelde eerste, tweede ja. plaats staat bij mij Maastricht-Utrecht. Uh -huh. Op de tweede, gedeelde derde, vierde plaats Den Haag-Eindhoven. Eindhoven met stip, overigens. En op de vijfde plaats Leeuwarden. En dat laatste komt omdat het toch culturele hoofdstad ging om cultuur. En nu is het maar de vraag of de selectiecommissie dit zo interessant vindt. Maar dan zou ik Leeuwarden adviseren. En dan kijk ik even naar mijn buurvrouw, want Leerde we hadden ]ijder. net een heftige discussie ja, erover. Ja. Om de taalkwestie te benadrukken. Want dat is heel specifiek ook voor het Europa van morgen. Oké, okay, we wachten het af. Griep wordt hoogleraar kunst en economie. Heel erg bedankt dat u hier was. Graag gedaan virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... <laughs> mijn naam is Leon Giese. Leon Giese als Mondo Leone, de wereld van Leon, actief in het theater. Zijn voorstelling Gratis Rijkdom is net in première gegaan. Waarin we leren niet voorbij te lopen aan de mooiste zaken. pal voor onze neus. Bijna al mijn voorstellingen gaan over uh, verwondering en kijken naar de wereld om je heen. Ik geloof dat... dat ja, ik... Dat klinkt een beetje stom misschien om van jezelf te zeggen. Maar ik denk wel eens dat uh, sommige mensen iets mooi kunnen zingen... en anderen iets mooi kunnen zeggen. Maar ik kan iets mooi zien. En volgens mij kan iedereen dat. Tot op zekere hoogte. Maar iedereen zou daar een stukje in kunnen groeien. En dat is heel erg leuk om daarin te groeien. Dus daar hou ik eigenlijk een pleidooi voor. Ik heb ooit een keer op televisie iemand horen zeggen... Uh, was volgens mij bij een uh, themaavond van de VPRO... van als jij grotere kicks wil hebben in je leven... dan moet je niet steeds extremere dingen doen. Nee, je moet eigenlijk steeds gevoeliger worden... Daar voel je meer. En dat heb ik, heb ik echt te harte genomen. Daar doe ik mijn best voor. Neem nou het voorwerp dat Leon voor de virtuele vitrine heeft uitgekozen. Ik heb een, een steen voorgedragen. Een steen um, waarover Ferdinand Cheval gestruikeld zou kunnen zijn. Ferdinand Cheval is een Franse plattelandspostbode... die in 1879 over een steen gestruikeld is. Tijdens het doen van zijn ronde, zijn plattelandsronde... En hij is teruggelopen naar die stenen en hij vond die steen zo mooi... dat hij die stenen is gaan verzamelen en daar een paleis van in zijn achtertuin heeft gebouwd. En eh, op een gegeven moment heeft hij zelfs zo'n ronde met de kruiwagen gemaakt... om stenen te verzamelen. En ik vind het een enorm eh, mooi voorbeeld van hoe struikelen toch tot iets goeds kan leiden. Dus ik wilde dan, en ik wilde dan graag zo'n steen hebben als echt zo'n soort steen... als waarover die gevallen zou kunnen zijn. En dat viel niet mee om die te vinden. Ik heb er drie dagen naar gezocht... Maar ik heb er één. En als je wil zien hoe die steen eruit ziet... dan moet je naar opium.avo.nl of naar mijn voorstelling komen. Ja, dat was Leon Giesen. De steen is te bewonderen op de site. Zoals gezegd en op Facebook en op YouTube. Uh, de muziek die u hoorde komt van zijn meest recente cd. Uh, Jij heet die. En als u Leon in het theater wil zien. Maandag Enschede, vrijdag Den Haag. Voorstellingen in het hele land tot eind april. Straks Marita Matthijs over het logboek van Harry Mullisch. Dat hij bij hield bij het schrijven van de ontdekking van de hemel. Lieden wij over buitenlandse boeken. Giep Hagort zit nog steeds aan tafel. Maar nu is het journaal van half vier met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Willem Holleder is vanmiddag betrokken geweest bij een vechtpartij op een Amsterdams terras. Er ging een woordenwisseling aan vooraf, zegt de medewerker van het café. En op Twitter zegt een ooggetuige dat de Amsterdammer een pak rammel heeft gekregen. Holleder zat op het terras toen inzittenden van een passerende auto begonnen te roepen naar hem. Kort daarna ontstond een vechtpartij. Volgens de cafémedewerkers schokken de gasten enorm van het incident en is er materiële schade. De politie was niet bereikbaar voor commentaar. Het CDA heeft de verkiezingsnederlaag geheel aan zichzelf te wijten, zegt de commissie die onderzoek deed naar het stemmenverlies. De partij heeft een flats en verdeeld imago, zei burgemeester Rombouts van Den Bos, die de commissie leidde. Hij vertelde het CDA-congres in Rotterdam dat het verlies te wijten is aan de drie O's, onenigheid, onbekendheid en onduidelijkheid. En in Dresden is de Duitse avant-garde-componist Hans-Werner Henze overleden. En ze componeerde een breed scala aan muziekwerken. Zo heeft hij opera's, kamermuziek en tien symfonieën op zijn naam staan. En componeerde die ook voor ballet en theater. En ze wordt tot de top 10 van hedendaagse componisten gerekend. Hans-Werner Henze was 86 jaar. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AWB verkeersinformatie: files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden, twee kilometer. En bij de werkzaamheden op de A7, Zaandam-Horen, is nu ook een ongeluk gebeurd. Richting Horen staat er bij Avenhoorn inmiddels 8 kilometer. En richting Zaandam, bij Purmerend Noord, 5 kilometer. Dit is opium. Ik fantaseer nooit iets, ik herinner het mij. Ik herinner mij dingen die nooit gebeurd zijn. Citaat van Harry Mullis. Gaan we straks over praten met Marita Matthijs over Harry Mullis' logboek. Maar eerst nu buitenlandse literatuur.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week, boeken. Ja, boeken met uh, Liedweide en Paris. Uh, nieuwe buitenlandse romans. Uh, je hebt er een drietal meegenomen. Andrew Miller met Puur. Ja, die, uh, ik, had, uh, ik geef altijd van tevoren de namen op. Dus wie heel snel op de website kijkt... ziet dat daar een ander boek staat dan Andrew Miller. Maar dan ben ik aan het lezen en dan denk ik... nou, toch maar niet... Want dan loop je toch weer in een boekwinkel en dan zie je een beter boek. En dan denk je, oké, okay, flikker hem dan genadeloos uit. Andrew Miller, dat heb ik even uitgekozen, omdat uh, we hebben natuurlijk de boekenprijs gehad. Wat ook weer veel discussie was, omdat het voor de tweede keer een schrijver was die met haar vorige boek ook al had gewonnen. Uh, dat je twee keer wint vind ik niet zo erg. En dat je met zo'n boek wint vind ik ook niet zo erg. Maar ik vind het ook wel een beetje raar gaan. Ik had de vorige keer al gezegd dat die Booker een beetje moet uitkijken... of ze devalueren nog meer tot een tweede rangs prijs. Want Andrew Miller was bijvoorbeeld vorig jaar uh, de gedoogdverfde winnaar. Maar die kwam ook niet eens op de shortlist met zijn boek Puur. En wat nou zo lekker is aan dat boek Puur... is dat Andrew Miller totale scheid heeft aan wat mensen van hem verwachten. Mm -hmm. Het gaat over een... Begraafplaats, 1785, Cimetière des en enocents in Parijs. Het is helemaal op historische feiten gebaseerd. Uh, dat was een begraafplaats waar op spectaculaire wijze mensen steeds maar weer erbij werden ge gelegd. En op elkaar wel twintig lagen ah. en de begon te rotten en te stinken. En op een bepaald moment hebben ze gedacht, ja nu is het gewoon, uh, ja, ik wil zeggen sloes, maar ja. dat zal dan wel... Uh, fini. fini zijn geweest. <laughs> en... Uh, ja, en ze laten dat gewoon maar liggen. En dan worden mensen ziek en het water wordt vervuild. En uh, het, het wordt gewoon één grote smeergebende. En op een bepaald moment wordt... Een ingenieur uit Normandie gehaald. ze denken lekker ver weg. Lekker, die kan lekker met arme mensen dan even die begraafplaats afruimen. En die wordt ingehuurd om dat te doen. En die denkt, ah joh, dat doen we wel even. Totdat hij ontdekt dat er laag na laag na laag is. En op een bepaald moment worden nog mensen vrijwel geheel geconserveerd. Die worden dan nog gevonden, omdat het helemaal niet meer heeft kunnen rotten. Omdat er helemaal geen grond meer is. Ja. Maar het mooie interessante aan dat boek is... Want ik heb het destijds zelf gelezen om te kijken of het wilde uitgeven... Uh, heb ik het uiteindelijk niet gedaan. En niet omdat het geen goed boek is... maar het is eigenlijk een te goed boek voor de verwende Nederlandse lezer... die alleen maar sensatie wil. En zoals ik steeds in mijn trailer zeg... Uh, met veel seks en uh, lekker geestig. Want het is nog geestig en er komt geen seks bijna in voor. En uh, dat is nog niet een van de grootste verkoopargumenten... in Nederlandse literatuur. Oh god, nou zit de techniek heel hard te lachen. Nou, ja. uh, dit komt niet in de volgende trailer, jongens. Maar het heet dus puur, en uh, dat is ook het. Is, het is uh, eigenlijk een soort pure uh, ingenieur die daar aan het graven is. Ja. En elke kans die de schrijver krijgt om dit boek sensationeel te maken. of er lekker veel seks in te stoppen of het heel spannend te maken, dat doet hij niet. Hij blijft ongelooflijk geconcentreerd op die begraafplaats. En het mooie is, uh, want als je dat vergelijkt met. Uh, Um, uh, Michel Weber, he, die uh, ook zo'n prachtig boek over prostituee heeft geschreven. 19e eeuwse prostituee. Ja, die gaat wel helemaal mee in die wereld. En eigenlijk is dit boek dus heel erg Engels. Maar mm. het speelt in Parijs. Weinig seks in ieder geval. Weinig seks, ja. Maar het leest als een tierenleer. Want het is toch heel erg goed. Okay. Dus daarom heb ik het gekozen. En daar praat ik er ook zo lang over. Ja. Andrew Miller. Puur. puur. Het is uitgegeven door de nieuwe uitgeverij Xander. Het is vertaald door Rijntje Goos en Jan-Pieter van de Sterren. En wie nou zijn echt goed boek wil lezen, lezen dit. Goed. Dan gaan we nu over naar mensen die <laughs> iets lichtere literatuur willen. Je weet het, ik heb altijd van alles bij me. Deze keer de presidentskandidaat van Antonio Ungar... uitgegeven door de Geus in samen met Ox van Novip. Ik zeg het er allemaal maar braaf bij. Zo zijn we opgevoed uit het Spaans vertaald door Treinen Vermunt. Het verhaal doet heel erg denken aan Being There. Dit ja. is namelijk een man die lijkt ongelooflijk veel op de presidentskandidaat. Het is een fictief Zuid-Amerikaans land. Lijkt verdomd veel op Colombia. En uh, ja. Voor de zoveelste keer wordt een presidentskandidaat vermoord. En er komt uh, de beste vriend van deze jongen uit van school. Die werkt voor deze presidentskandidaat. En die denkt, shit man, ik heb op een feestje toch met die vriend van mij gepraat. Die lijkt er ongelooflijk veel op. En inderdaad, die wordt ontvoerd door een SUV. En die wordt in het ziekenhuis daarnaast gelegd. Hij ligt dus naast de kist met de dode presidentskandidaat. Oh. En hij wordt klaargestoomd <lacht> om het over te nemen. En, en dan wil ik even een stukje voorlezen. Ja, Het is een heerlijk boek. Je hoeft niet intelligent te zijn of doorgeleerd te hebben. Het is zeer goed geschreven. Het is geloof ik ook ergens een bestseller, maar dat doet er ook allemaal niet toe. Dit is de ontmoeting dat die vriend hem komt halen. En die oogjes, hij zit de hele tijd op de oogjes van die vriend te letten. Dan zegt hij: tot ik aanbeland. Bij zijn oogjes, die een moment eerder nog voor historische stuwmeren hadden geleken... zag ik tot mijn verbijstering dat de kalmte van daarnet verdwenen was. Alsof er een zwemmende muis aan de oppervlakte was verschenen... die niet het ritme van de handeling volgde... niet wachtte tot iedere seconde die tussen ons verstreek voorbij was... maar als een dolle voor ons uitzwom zoekend naar een stukje kaas... dat hij niet was kwijtgeraakt, een stukje kaas dat niet bestond. Mijn nieuwsgierige tong was niet meer te houden... en vroeg Gorge Parra uit eigen beweging naar Pedro Akira. Geschrokken van mijn roekeloosheid zei ik er meteen achteraan... dat ik die dag alleen naar het journaal van twaalf uur had kunnen kijken en dat ik meer wilde weten. Als dat niet te veel gevraagd was, voegde er ik aan toe. Ineens staakten zijn oogjes een zoektocht naar kaas... alsof de muis iets had gehoord en doodstil was blijven zitten om geen gemakkelijke prooi te zijn. Nou, zo gaat het van heel erg lyrisch tot heel zakelijk. Het is natuurlijk ja. heel geestig. Het heeft een ongelooflijke luchtigheid. En wat nou zo knap is, het behoudt luchtigheid. Het wordt spannend. En ik weet niet of het goed afloopt, want dat zeg ik namelijk nooit. Antonio okay. Ungar, de presidentskandidaat, uitgegeven door De Geus. Dan uh, Anne Sinclair, die kennen we als journaliste en als vrouw van. Hè? Ja, als vrouw van. En uh, die gaat gewoon lekker door. Dat vind ik heel erg goed van haar. Uh, we zeggen ook niet van wie dat dan de vrouw is, want dat mag je lekker googlen. Het heet Ruud de la Laboïti21... En voor de goed oplettende persoon is dat inderdaad non-fictie. Het is uitgegeven bij de bezige bij in Antwerpen. En het is vertaald door... Nou, dat zegt die uitgeverij er dan niet eens zo snel bij. Nou, dat is interessant. Kan het niet vinden. Het is uh, het verhaal van haar grootvader. Zij is... Uh... Uh, namelijk de kleindochter van Paul Rosenberg. En dat is een groot kunsthandelaar geweest in Parijs, in Frankrijk. En, uh, en in Amerika. En zij heeft eigenlijk nooit interesse gehad in de geschiedenis van haar, uh, haar moederskant. Nee. Want dat is dit. Hij is altijd geïnteresseerd geweest in die van haar moederskant. Wat mooi is, is ze bed de geschiedenis in van haar uh, grootvader. In het verhaal van de, de rijke joden die in Frankrijk zitten. Die denken, acht valt wel mee. Eerst naar Vichy Frankrijk gaan. Nee. Uh, toch maar al hun kunst in een kluis zetten. Die kluis wordt nu geconfiskeerd. Alles komt te Lekker bij Goebbels terecht. Uh, maar het, het gaat allemaal over. Ja, toen kwam Matisse nog langs. Toen dronken we nog koffie bij Brak. En die bleef liggen op de, op de sofa. En het gaat van Picasso naar Brak, naar Legeer, naar Matisse. Wat het mooie was. Deze man had allemaal exclusiviteitcontracten. Uh, met al deze grote kunstenaars. Ze vertrouwden hem, zagen hem als vriend. En ja, heel veel van het werk is uiteindelijk verdwenen. En deels weer teruggekomen. Lees lekker makkelijk. Heerlijk verhaal. Heel erg persoonlijk geschreven in de Ik Persoon. Door haar Haar zoektocht krijg je. En het verhaal van de grootvader. Oké, okay. Rula die 21 Memoire, uitgekomen bij Uitgeven Bezig bij in Antwerpen, van Anne Sinclair, vrouw van Dominique Strauss-Kaan. En alle titels zijn terug te lezen op ons site uh, opium.afro.nl. We gaan uh, naar de bumper, naar de live muziek. Bumper, nu. houden we nog geen bumper. Dan zeg ik gewoon even: u luistert naar Opium bij de AFRO op radio 1. We gaan naar Satellite Receiver van Gerard. Baby, you're a star in the wrong universe. You're a star in the wrong universe And pretty soon you'll disappear My fear. I'm your satellite, satellite receiver. Let me be your satellite, satellite receiver. From your star of light, send a signal tonight. I'm your satellite. Don't try to hide yourself behind a supernova. Distract us by throwing comets from the sky yeah. Hush now, join our tribe of colors c c c, -c colors. Hush now, join our Hear me sweet Don't be afraid to go the distance, my dear Only foolish people let themselves be driven by fear I'm your sense of life,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 Satellite, satellite receiver From your star of light, send a signal tonight, I'm your satellite <applaus> Gerhard was dat met ja. zijn satellite receiver dit is opium bij de AVRO op Radio 1. Twintig jaar geleden verscheen de ontdekking van de hemel. Het magnus opus, opus kunnen we uh, rustig zeggen, van, uh, van Harry... Magnum opens is het thuis. Magnum, magnum opens, ja. Van Harry Mullis. Hoe kwam de roman tot stand en wat gebeurde er in Mullis... zijn persoonlijke leven tijdens het schrijven? Dat is nu allemaal terug te lezen in Logboek 1991-1992. Het dagboek van Mullis uit die periode. Dinsdag is het twee jaar geleden dat de grote schrijver overleed... en wordt Logboek gepresenteerd in zijn geboortestad Haarlem. Marita Matthijsen zit hier aan tafel. Emeritus hoogleraar, moderne Nederlandse letterkunde... medebeheerder van Mullis zijn nalatenschap... Hoe, hoe, hoe word je dat eigenlijk, beheerder van een nalatenschap? Uh, Harry Mulisch heeft me bij zijn leven nog gevraagd... om uh, daarin te gaan zitten samen met Arnold Heumakers. Ja. En later hebben we daar zijn uitgever, ja. Robert Ammerlaan nog bij gevraagd. Maar ja. dit... eigenlijk al voor zijn dood ja. was hij... ook voordat hij wist dat hij dood zou gaan... was hij al bezig met na te denken hoe moet dat na mijn dood gaan. En hij wilde niet dat zijn familie zou, ja, daar de uiteindelijke woorden over zou krijgen... maar dat dat via, zou lopen via een commissie van deskundigen. Ja. Mooi. Dus zelfs Mullisch wist dat hij dood zou gaan? Uh, ja, hij heeft het altijd ontkend dat dat zou kunnen... maar ja. uh, hij hield er toch wel rekening toch mee wel, dat het vrij het menselijk was. Ja, precies. Goed, dit, dit logboek, uh, dus echt zijn dagboek wat hij erbij hield... er hebben al voorpublicaties in, uh, in het uh, tijdschrift... Uh, in Holland's Diep hebben Holland's we, diep we lang geleden voorpublicaties gestaan. Hij wilde het niet uitgeven, heb ik altijd begrepen. Waarom dan nu ja, toch? Ja, eigenlijk wel. Hè. Hij had het al vrijwel klaar. Hij had de kopie klaar, hij had een, een voorwoord geschreven... He, er was al een omslag gemaakt. Het stond op het punt te verschijnen. Uh, acht jaar geleden zo ongeveer. En... Uh... Op het laatste moment begon hij toch te twijfelen. Er moesten een aantal passages uit die toen gewoon te intiem waren mm -hmm. om te publiceren. En hij vond dat wringen. Dan ging je dus aan iets wat voltooid was, ja, ja. ging je dan werken. En dat kon hij helemaal niet meer met zichzelf in, in overeenstemming brengen. Dus toen of dacht helemaal hij van, of niet. Ja, en hij dacht op dat moment, nou kijk, uh, bij twijfel moet je iets niet doen. Mm. Dus hij heeft het teruggetrokken. Wat voor soort passages moeten we dan aan denken? Eigenlijk gewoon uh, hele intieme passages die, waar niemand iets mee te maken heeft. Mm. En staan die er nu in of niet? Uh, het merendeel wel. Het lijkt op uh, geen enkel opzicht op de kwestie uh, reven. Waar iedereen nu in deze dagen natuurlijk aan denkt. Er zijn een paar passages die wij zeer wel bewust en overlegd met de familie achtergelaten hebben. Passages die ja gewoon over vijftig jaar wel naar buiten kunnen komen... maar nu nog niet hey, hey, Moet het goed zijn om te En moet ik, moet ik dan denken aan... Uh, ja, ik vis toch maar een beetje, hoor. Van uh, Hier staat bijvoorbeeld uh, op pagina 123... vrijdag 22 november, uh, later op de avond... nog Bram de Zwaan woeste gesprekken. Of, of gaat het meer over het liefde? Nou, kijk, okay, dat staat er. Dus, uh, ja. uh, dus dat, uh, dat is blijven staan. Dat mocht blijven staan. Er is heel veel... Het gaat tenslotte maar om drie dingen, hoor... die mm. eruit gelaten zijn. Dus heel weinig. Ja. W wat voor beeld reist er erop van uh, de schrijver uh, uh, die, die worstelt met de materie? Ja, nou ja, je zegt het zelf al. De worsteling met de materie, die kun je er schitterend in volgen. Het is echt ongelooflijk dat een zo zelfverzekerde schrijver, van, van, als Moe's, en een schrijver die zo eigenlijk daarvan uh, overtuigd was dat hij een grote schrijver was, dat hij toch zo op een gegeven moment schrijft... van ja, s ochtends word ik wakker, maar dat is helemaal niks. Ik kan het net zo goed weggooien. Ja. En s'avonds denkt hij van, het is meesterwerk. Hè? Dat, dat schrijft hij ook echt heel mooi op. en Die twijfel van, hoe moet je het doen? Maar ook die pure technische overwegingen. Waar zal ik nou de, vertel, de vertelling bij de engelen leggen? Of zal ik het niet? Moet ik het dan omgooien of niet? dus ja, Hoe hij stokt. De Golfoorlog breekt uit en dan kan hij weken niet schrijven... Mm -hmm. omdat hij ontsteld is over het idee dat er een, een, ja, een wereldoorlog zit, dan zou komen. dan zit hij hele dagen voor de televisie en er komt niks uit zijn pen. Of de uit hele, de computer. Nou, kijk, uh, de, de, de, de, in zoverre komt er iets. Omdat hij die dingen toch verwerkt op de een of andere manier. Het is niet zo dat er niks in zijn hoofd gebeurt. Hij volgt CNN is verbluft door het feit dat je dat over de hele wereld... Kunt volgen dat Saddam Hussein en de president ja, van de USA de op hetzelfde televisie. moment naar de televisie ja, zitten kijken. Is daar ongelooflijk door ja. ontroerd, eigenlijk dat dat kan. Is daardoor gefascineerd. Maar ja, hij slaat dat dan toch wel weer in zijn ja, hoofd. Nou, en komt het, op een andere ja? manier komt dat dan wel weer terug in zijn, in zijn boeken. Is dat uh, aan te geven? Is dat aan te geven? Hoe dat dat is, uh, nou, je ziet dat terugvond. bijvoorbeeld weer in, in zoiets als Siegfried... zie je dat op een gegeven moment wel weer... in dat geheel van oorlogsvoeringen in hmm. de mensheid terugkomen. Ja, Dus in een boek wat, wat daarna is uh, ja, gekomen. Ja, ja, dus ja. niet zozeer in de ontdekking van de hemel. Nee, In de ontdekking van de hemel is het veel meer die dagelijkse realiteit. Hij wordt geconfronteerd met het feit dat zijn vriendin zwanger is... Uh, blijkt te zijn, terwijl hij... Uh, wel bewust met vrouw en twee dochters uh, in, een, in het huwelijk zit. En ja. daar ook geen afstand wil, wil doen heeft. Dochters die dan in de puberleeftijd iets ouder zitten. Eentje in de puberleeftijd iets, een beginnende volwassenheid. Uh -huh. En hij wil die, dat handhaven, die situatie zoals hij is. Maar ja, zijn vriendin is zwanger. En dat wil hij, dat wil hij ook erkennen. En ja. hij komt in een, een zeker conflict, ja. familiaal gezien te zitten. En in... dat kun je op een... Op een, ja, op een prachtige manier volgen... ook in dat Want boek. In het en dat verwerkt hij ook, ook weer... in het boek. In, in het boek, in, boek wordt natuurlijk ook in, een kind in... geboren. Dus. Ja, hij, je ziet... in dit logboek dat hij het kind... al in zijn boek geconcipieerd had... voordat het... In het echt geconcepeerd had. En uiteindelijk is het in de wereld van Harry Mulisch dan eigenlijk zo dat dat een soort voorspelling geweest is. Ja, het is wel zo dat hij, hij, hij heeft een handje van hem alles. Uh, hij ziet alles toeval. in grotere verbanden. Ja, ja bescheidenheid was ja, dat niet de het middelneem. Och, ja. nee. bescheidenheid is zo'n zo makkelijk woord. Het, het, uh, in veel opzichten was Mulisch bescheiden. Maar hij was een fabulator. Iemand die dingen verzon, samenhangen zie, zag die hij ook wel zag dat hij verzonnen waren. Maar ik vond het verschrikkelijk leuk om samenhangend nou, te wat zien. Ik, wat ik mooi vond, is dat hij om zichzelf kon lachen. Met alles uh, ja. wat je van hem kon zeggen. Ja. Hij kon in ieder geval een goede grap nee, over nee, zichzelf maken. Ironie hij had, maar, was, uh, ja. was hem in ieder geval totaal niet uh, Waarom bevreden? heet het een logboek en niet een dagboek? Dit is de titel die hij er zelf aan gegeven heeft. Hmm. Hij vindt namelijk een dagboek, dan heb je volledige zinnen. Maar je ziet vaak echt gewoon even notitie. Vanavond, vanavond gegeten met... Punt, punt, punt en dan ja, Het zijn vaak... Korte notities, het zijn lang niet altijd grote uitgewogen zinnen. Als het een dagboek was geweest, dan was het uitgebreider geweest. Is, is het wel een, een, in zo'n dagboeken, uh, is het een mooi schrijver? Probeert hij het wel zo mooi mogelijk op te schrijven? Of is het alleen een mededeling? Um, je ziet dat er bepaalde stukken goed opgeschreven zijn. Bijvoorbeeld het stuk over de uh, hersenbloeding die hij in New York krijgt. Dat zit erin. Hij krijgt daar totaal onverwacht op weg naar zijn moeder... die haar verjaardag viert... Hersenbloeding. En uh, dat beschrijft hij in prachtige zinnen. Vol zinnen. Met alle nuances die erbij horen. Met alle schrik die erbij hoort. Maar ook tegelijkertijd dat hij, terwijl hij in de ambulance naar het vliegtuig. naar het, uh, ziekenhuis, het ziekenhuis gebracht hè? wordt. dat hij dan. zich realiseert hoe mooi die, die, die ambulance-tonen. Van de, van de Amerikaanse ambulances zijn. Dat is heel mooi uitgeschreven. En andere situaties zijn ook heel mooi uitgeschreven. Maar er zijn er ook stukken bij waarin je merkt dat hij gewoon even snel een notitie maakt. zonder verder over de woordkeuze na te denken. Ja, want hier bijvoorbeeld uh, uh, smiddags Jan Post bij Keizer, testamentaire perikelen, s'avonds ja. K. Ja, waarom lees je zo'n stuk voor en niet een van die mooie stukken die maar er ja, ook in staan? Omdat ik heel de, bewust, heel. Uh, uh, niet uh, uh, vrij uh, richtingloos eigenlijk het boek openbladen. Ja. Omdat ik, dat ook volgens mij de manier is waarop je dit leest, of niet? Hmm. Nee, dat denk ik niet. Nee? Echt? En dan ga dan je per... Uh... per... Want zie, ik, ik, ik heb het nog niet helemaal uit, moet ik bekennen. Ja, het is ook eigenlijk nog niet eens uit. Hè? Nee, nou, maar ik heb het gistermiddag pas ja, onder ja, handen gekregen, ja. dus in handen gekregen. Dus ik heb ook niet de tijd gehad om het helemaal uh, Zeker. Te, te lezen. Nou, ik zou het wel van begin tot het einde lezen. Ja? Dan Vanaf... kan je juist de ontwikkeling, dat is ja. interessant. Hoe denkt u, ja. hoe komt u van het een naar het ander? Wat het gebeurt er de ontwikkeling van de, de, van de Tussen het ja. consumeren ja. ja. van een groot Ja, want groot je ziet boek. wel ja. heel mooi... Ja, ik denk ook dat, dat juist inderdaad dat conflict in de, in de familie en zo... dat moet je van dag tot dag, van het moment dat... Hij, vertelt, hij hoort van zijn vriendin dat ze zwanger is. Dat moet hij aan zijn vrouw vertellen. Dat moet aan de dochters meegedeeld worden. Mm. Er is nog even een dreiging van een miskraam. En dat soort zaken, hij, de eerste echo van het kind wordt getoond... op het moment dat zijn vrouw op weg is naar Israël. Dat vindt hij ook weer een coïncidentie. Hij zoekt allerlei verbanden tussen de, tussen de datum van de conceptie... en de datum van de conceptie van dit boek ja. en dergelijke. Dus uh, nee, je, het werkt alleen maar als je het achter okay, elkaar ik doe het doorleest. Het boek geen recht op deze manier... Dat, dat en is het interessant om de ontdekking van de hemel ernaast te houden? Uh -huh. uh, het is altijd interessant om, het, om de ontdekking van de hemel in handen te houden, maar niet ernaast, gewoon nee, te lezen en te herlezen. Ja, ja. Gieb Haggard ja, uh, u het? lezen? Sorry. Bent u getriggerd? wilt u het lezen? Ja, vooral door die ene opmerking u dat u zegt van, uh, of die ene, maar een paar opmerkingen daarover van uh, dat genialiteit niet altijd betekent. Zonder meer makkelijk schrijven. Mm -hmm. En dat schud ik even uit. mijn wow, Genialiteit en twijfel. Die horen bij elkaar wat. Noemen we dat ook meerstemmigheid. Dus, mm -hmm. uh, op het ene moment is hij de fantastische schrijver. Mm -hmm. En s'avonds is hij weer in de kroeg zittend. Ja. De drinkenbroer bij wijze van spreken. En de ja. volgende dag is hij weer aankomend vader. Ja. Of vader en aankomend vader. En dat is een soort meerstemmigheid. En de genialiteit zit hem in hoe die daarmee omgaat uiteindelijk. Maar gelukkig is er even gezegd dat ook Moedie zijn zwakke punten heeft. Ook zijn twijfels. En uh, ja, we hebben dat geniale beeld van hem. Maar dat is niet de werkelijkheid. Nee, en hij doet er ook echt lang over. En teruggrijpen en, ja. en twijfelen, opnieuw opbouwen. Ja, de, de, de structuur, Het de langzaamaan. Wat we ja. ook vertelde bijvoorbeeld over de, de stem van de engelen in de ontdekking van de hemel. Ja. Dat hij echt de, de, de, de plek die zij in nemen in het boek, dat hij die, die gaandeweg... Uh, ik spreek mezelf dus nu tegen dat ik uh, ook merk dat het mooier is als je het van begin tot einde leest. Mm -hmm. Maar dat hij ineens denkt van, oh, maar ik ga het zo doen. Zo moet het zijn. Ja, hij is er op een gegeven moment niet tevreden over hoe hij dat gedaan heeft. En dan denkt hij van uh, nee, ik ga het anders doen, ze krijgen meer stem. Maar dan ontdekt hij weer kort daarna van, nee, zo wordt het te mechanisch als ik het zo doe. En dan gaat hij dus dat toch weer iets veranderen. Ja. Ja, daar heb ik even een vraag over. Kort, heeft ja? u ook beschreven hoe die omgaat met de redacteuren van de uitgever? Want die hebben Natuurlijk ook invloed op. Of, of wil hij er daar niets van weten? Wil hij die, die stem niet horen? Uh, hij, uh, hij zegt op een gegeven moment een aantal keren... dat hij dus inlevert bij, uh, bij de bezige bij... Ja. Nee, Suzanne is het dan nog niet. Dus Oscar Timmers dan uh, vooral. De hè? redacteur. En, uh, ja, uh, uh, ja de, de, dat is uh, Su Suzanne dus op dit moment... Ja. De redacteur en was dat ook in de laatste jaren van zijn leven. Maar mm -hmm. daarvoor was Oscar Timmers nog een van zijn voornaamste redacteuren. En uh, hij zegt dat hij inleverde dat ze buitengewoon tevreden zijn bij de bezigen. Bij... Mm -hmm. Ik uh, denk dat Moelish niet vergeleken kan worden... met sommige schrijvers die echt een boek samen opschrijven. Begeleid ja, een, een, moeten worden. Uh, die, die, die voortdurend elke ja. keer weer ja. uh, overleggen. Ja. Hij is ja. meer iemand van een pak op tafel leggen... en dan de dingen nog eens even goed doorspreken. Ja. En uh, dat... Dat is hij heel is mooi. Niet samen, het is niet een soort samenwerking, zoals je vaak hoort dat een redacteur als Tilly Hermans met haar uh, schrijvers doet bij, ja. van Augustus. Ja. Ja. Dus ook heel mooi zoals hij dan. Hij gaat dan bij de bijen langs, bij langs. De BB, zoals hij dan zelf ja. zegt. Dan gaat hij een pak uh, papier halen. Ja. En dan vragen ze of ze het boek ook mogen aankondigen. Nou, lijkt mij niet. En vervolgens gaat hij de deur uit. Zo simpel uh, gaat het ongeveer, toch? Hij, uh, hij weet erg goed uh, ja. de bezig bij uh, in te schakelen voor dat wat hij. Wat ja. hij wil. Ja. Straks na vier ga ik met Henk van Gelder praten... over de biografie van Joop van der Ende. De biograaf van Mullis is er nog niet. Is dat iets waarvan u zegt... misschien dat ik dat onder handen ga nemen? Of? Ik ga het zelf zeker niet doen. Nee. Ik, uh, nee, ik, wie wel? Uh, en wie het wel gaat doen... ik weet het niet, er zijn verschillende mensen... die heel goed daarin zouden kunnen zijn... Mm -hmm. uh, ik weet dat Robert Ammerlaan, dus de oud-directeur van, van de bezige bij, bij ja. erover denkt. En ja, je kunt ook aan, iemand, aan mensen die nu bezig zijn met biografieën... zoals Onno Blom en Willem Otterspeer, dat zijn... Uitstekende biograaf. Wat blonde Jan ik. Walkers en bijvoorbeeld zei. Ja, heeft, maar, de... maar ik weet niet hoe Moelisch zelf vanuit de hemel, hemel. zou toekijken als een, de biograaf van Hermans zijn biografie zou schrijven. Nee. Ik weet niet zeker of hij daar blij mee zou zijn. Nee. De, ik denk de denk biograaf die, van Wolkers weet ik ook niet ik zeker. Ik denk dat hij binnenkort gewoon is. zelf iemand aanwijst. Ik denk het niet? ook. Ik denk ja. dat binnenkort iemand ingefluisterd wordt. Ja. Jij moet het doen en dat. Uh, of die krijgt dan steeds al die melden. Nee, is ingefluisterd. ik ga het doen. Goed, nou dan wachten we dat nog even af. Aanstaande dinsdag wordt in ieder geval. Logboek 1991-92 gepresenteerd. En uitgegeven wordt het door de bezige bij. Uh, Marita Mathijsen, uh, dank, dank u wel dat u er was. Uh, ik dank Griep Haagort voor de aanwezigheid hier in Liedweide Paris... voor de buitenlandse boeken. Heb jij nog een suggestie voor iemand die biograaf zou kunnen worden van Bullish? Is dit zo'n boek het boek? Nee, waar ik nee, niet aan. Dus er zullen er best een paar, maar ik, ik zou iemand nemen die heel goed toch al zijn werk kent. Primair. Ja, dat is het eerste. Maar, ja, ja, maar niet je moet je ook niet heel moet goed, goed in de politiek zitten. Ja. Je ja. moet die politiek ja. van die 60 jaren ja. echt op je duimpje kennen. Ja. Je misschien zelfs enigszins meegemaakt hebben... Ja. om daar werkelijk ja. goed over te kunnen schrijven. Ja, dat zou onnog te jong zijn. Ja. Iemand op leeftijd, dus dat is duidelijk. Goed, dank. Uh, straks na vier uur, zoals gezegd... ga ik met uh, Henk van Gelder praten over Joop van der Ende... de biografie en nog veel meer. Zo dadelijk naar het journaal van vier uur. Tot straks. Opium. Avro. Bloot. Ik heb wel een zwembroek, maar. Bloot, hè? Porraal, die zal ik hem hebben. Bloot. Bloot is, is wel lastig, ja. Daarom hebben wij het vaak over nieuwe preutsheid. Bloot, anno 2012. Hoe staan wij daar tegenover? Tien jaar geleden was het voor vrouwen heel gewoon om topless op het strand te liggen. Tegenwoordig ben je een uitzondering als je dat doet. Luister morgen naar de documentaire Bloot op de Radio. Dan kijk ik naar beneden en schrik. Geen zwembroek. Bloot op de Radio. Morgenavond, 9 uur in Holland. Ik ben bloot. Radio 1. Iedereen kan het zien. Het nieuws. Mijn hoofd bonkt. Van alle kanten. Even kijken. De telefoon die was gevallen tijdens het fietsen. Nou, het scherm is helemaal kapot. Aan- en uitklop is eraf. Repareren kost 300 euro.